4 uur, Marianne Hageman met het NOS-journaal. Het Marineschip de Amsterdam is bij Ivoorkust begonnen met het bevoorraden van een Franse helikoptercarrier. Die ondersteunt de Franse en VN-troepen in Ivoorkust, waar het al een tijd onrustig is, doordat zittend president Bakbo weigert plaats te maken voor de winnaar van de presidentsverkiezingen, Watara. Zowel het Franse als het Nederlandse marineschip kan ook worden ingezet bij een eventuele evacuatie van Westerlingen.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 De PVV-fracties in Den Haag en Almere laten de nieuwjaarsreceptie van die gemeente aan zich voorbij gaan. De fracties geven als reden op dat zo'n receptie te duur is. Het Haagse PVV-raadslid De Graaf zegt dat belastinggeld wordt weggegooid voor een feestje voor de bestuurlijke elite. De PVV in Almere zal binnenkort BMW vragen hoeveel er voor de nieuwjaarsreceptie is uitgegeven. De gemeente Amsterdam had, vanwege de kosten, de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het concertgebouw zelf al geschrapt. Iran zegt dat het twee onbemande westerse spionagevliegtuigjes heeft neergeschoten. Volgens een hoge luchtmachtcommandant gebeurde dat boven de Persische Golf en was het niet de eerste keer. Er zijn al veel spionagevliegtuigjes neergeschoten, dit is alleen de eerste keer dat het naar buiten wordt gebracht, zegt hij. Uit welk land de zogeheten drones afkomstig waren, zei de Iraanse generaal er niet bij. Waarschijnlijk waren ze Amerikaans. Dat land zette toestellen geregeld in tegen islamitische extremisten in Pakistan, Jemen en Irak. Zeilmeisje Laura Dekker kan voorlopig weer verder met haar solo tocht rond de wereld. Na een oproep in de Volkskrant hebben tientallen mensen een bijdrage gestort, zegt haar vader. Hoeveel geld er is binnengekomen wil hij niet zeggen, maar Laura kan de komende tijd verder zonder zorgen over haar financiën, zegt hij. Het weer, zonnige periode, langs de kust kans op een bui. In het binnenland overwegend droog. Vannacht lichte vorst, morgen langs de kust winterse buien, temperatuur tussen 2 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ANW verkeersinformatie. Er staat viel op de A1 richting Amsterdam. tussen Amersfoort Noord en Bunschoten 3 kilometer. En daardoor loopt het vast op de A28 Zwolle Utrecht bij Amersfoort 4 kilometer A58, Vlissingenbergen op zoom. tussen Schravenpolder en Kruiningen 5 kilometer file. En in Friesland zijn ze bezig met een spoedreparatie aan de N31. Vanaf de afzoiddijk naar Harlingen. tussen Kimswet en Harlingen is de weg daarom afgesloten. In uh, Limburg staat de file op de N280 vanuit Duitsland naar Roermond. Tussen de grensovergang en Roermond staat 4 kilometer. Ja. Drie minuten over vier, het derde uur van Langste Lijn op deze zondag. De eerste uur hadden we het sportforum. In het tweede uur hoorde u Ronald van der Geer bij FC Twente... met alle belangrijke kopstukken daar. In het komende uur kunt u gaan luisteren naar interviews... met onze Olympisch kampioenen van vorig jaar. Weet u nog, het waren er vier. Drie op de schaatsbaan en uh, één in de sneeuw. En de meest bijgebleven misschien toch wel is die plak van Mark Tuitert, de man die het koningsnummer won, de 1500 meter. Wisten wel dat het zijn afstand was, maar goud, ja dat durfde toch eigenlijk niemand. Maar twee mensen hield hielden er wel rekening mee, Tuitert zelf en zijn coach Jacques Ori. Jeroen Stekelenburg ging er eens even goed voor zitten... en vroeg de kampioen het hemd van zijn lijf bijvoorbeeld als eerste vraag... wat voelde Mark Tuitert na zijn overwinning op de 1500 meter in Canada? Intense blijdschap. De meest intense blijdschap die ik ooit heb gevoeld. En, uh, ik kon het meteen met Jacques delen, die naast me stond. En, uh, was dat de man? Ja, het was echt iets van... Uh, van zie je wel, dat gevoel van zie je wel, wij hebben, wij hebben er zelf altijd in geloofd, nooit twijfels erover gehad en altijd keihard gewerkt. echt niet, twijfels erover nee. gehad? nee. nee, ja, het klinkt, heel, dat heb, dat, die vraag is me vaak genoeg gesteld en dan Jack ook. en ik, ik probeer ook heel realistisch, ik probeer ook terug te gaan van, is het ook echt zo? ja, dat is ook echt zo. nou, ja, natuurlijk ben je op een, je, je probeert jezelf te verbeteren, het is niet zo van, nou, ik, pff, natuurlijk kan ik dat. je moet wel feedback krijgen erin. alleen de enige feedback die, die je krijgt uit je eigen lichaam je eigen techniek testen, dat is, dat is de feedback die alleen Jack en ik echt kennen. En daaruit komt, uh, komt een soort bevestiging uh, die je allebei ziet. Waarvan je weet van ja, dit, dit moet er een keer uitkomen. En als dat dan lukt, ja, dan kijk je elkaar en denk je, ja, zie je wel. Zie je, verdomme, zie je wel. Maar de rest van de wereld, ik ook, mm -hmm. heeft er wel aan getwijfeld. ja. Maar dat is ook heel begrijpelijk dat ik zou, als ik niet Mark Tuit zou zijn of niet Jack Ory zou zijn, dan zou ik mezelf ook niet op dat lijstje zetten. Want dat is het mooie van de hele wereld: een hele wereld denkt volgens logische patronen. En de meeste kans maakt logisch gezien de beste schaatsen in voorafgaande wedstrijden. Alleen resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dus uh, er is geen soort, er is geen logica. Tuurlijk, over het algemeen is dat zo. Voor het grootste gedeelte is dat zo. En klopt die logica. Alleen binnen Topsport zijn er veel, heel veel situaties te bedenken... waarin een verrassing uh, de mogelijkheid biedt... de enige die uh, echte insight information hadden, dat waren Jack en ik. En daar hebben wij op vertrouwd. Dus dat was je, een verrassing? Dat was voor de buitenwereld een ontzettende verrassing. Um... De, je, je, je rijdt een rondje, ik weet niet of je het zelf ooit terug hebt gezien, vast wel. Ja. Er straalt iets van jou af. Ja, ik kwam tot het woord ongeloof. Ja, nou, dat heb je, Dat ik zou niet beter kunnen formuleren, inderdaad. Eén woord, ongeloof. Nou, nou, ik rijd langs... Ik rijd in mijn eentje, ik rijd eerst langs de, de koninklijke familie. Uh, Erika Terpstraat staat hier allemaal voor je staan, te juichen en te klappen langs de perstribune met... Uh... Al die journalisten die je uh, jaar in, jaar uit tegenkomt, uh, je verhaal mee deelt, jouw vragen stellen, uh, die allemaal ook staan te juichen. En waar je, ja, waar je ook staat van, ja, ik, ik begrijp, ik, ja, ik kan het eigenlijk ook niet bevatten dit. En daarna de, de, de, kom je langs de tribunes, kom ik uh, langs Helen, een vrouw, die, die, die naar het ijs toe komt en die... Uh, en, en, en wat je samen viert, mijn vader, mijn, mijn broertjes. Uh... Maar dat moment met Helen, was dat ook een bijzonder moment? Ja, dat is heel bijzonder. Het, uh... het zijn momenten die je nooit voor je geest haalt van tevoren. Alleen, uh... je wilt, wil natuurlijk het liefst dat, dat, je, dat je geliefd is en je erbij zijn als je op zo'n wedstrijd, maar ook, ook vooral voor hun. Dat zij het, weet je, dat ze dat vinden, dat is mooi om dat mee te blijven, maar ik ben met die wedstrijd bezig, ik ben niet met hun bezig. Alleen op zo'n moment besef je hoe mooi het is om zoiets op echt het hoogtepunt van, van wat er tot dat toe, te dan toe is gebeurd samen te kunnen delen. Dat is omdat je zoveel samen hebt meegemaakt. Alle, en, alle, en echt in de diepste dieptepunten was Hellender bij mij. Niemand anders. En om dat, op dat hoogtepunt dat ook samen te kunnen delen, dat is, uh, ja, dat is echt... Uh, ik, ja, dat heb ik van tevoren nooit beseft, maar dat is heel erg speciaal. Dan komen die dieptepunten op ja. dat moment ook langs? Nee, op dat moment niet. Nee, dan ben je zo roest. Maar ja, toen ik s'avonds in bed lag en ik absoluut niet kon slapen, toen, uh, nou ja, dan komt alles langs. Dan speelt die hele film zich in je hoofd af. En uh, de eerste aanzetten tot een boek dat ik wilde schrijven, heb ik toen gedaan. Eigenlijk. Ik heb mijn laptop gepakt en ik ben maar gaan typen, want er ging zoveel. Zoveel door mijn hoofd. Wat, wat ik allemaal, en dat zijn allemaal dingen die je, die je leert. En, maar het zijn ook allemaal dingen die je van je afzet. Je, je, je kijkt niet te veel terug. Je leert lessen en je gaat verder. En als je dan op het punt komt dat dat, dat gelukt is... dan ga je terugkijken en dan denk je... ja, bizar. Ja. Uh, nou, waren jullie daar met uh, ze drie eigenlijk, vanuit jouw ploeg. Uh, voor, voor de anderen lukte het niet. Uh, zeker voor Stefan. Bij de mannen de... bedoel je? Ja, bij de mannen, Vier. ja. Simon Kuipers, Stefan Groothuis, Jan Smeekersen. Ja, oké, okay, maar op de 1500, de, ja. de dingen die jij deed. Ja. Bedoel, die vijftien, op de dag van de 1500 waren jullie daar eigenlijk met z'n drieën. die andere twee lukte het niet. Ja. Had dat nog iets moeilijks? Voelde jij een soort van jaloezie richting jou? Nee, nee, nee. nee. nee voor, mij, voor mij had het niks moeilijks natuurlijk. Alleen voor de jongens wel. Hoewel, ik moet zeggen dat het eerste die bij me kwam... Uh, ...Stefan en Simon. Die, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die, die feliciteerden me, de juichte keihard mee. Alleen... Natuurlijk baalden ze tegelijkertijd ook heel erg. En, uh, uh, ik wist van Stefan, heb ik er daarmee over gehad. Die, ja, die baalde gewoon zo van, van Vancouver om. Ja, de jongen is zo'n ontzettend goede schaatser. Hij is eigenlijk de beste schaatser die nooit echt wat gewonnen heeft. En daar in, in Vancouver daar ging het voor hem mis. die voorbereiding die ik zo perfect had, die had hij niet. En dat, ja, dat is zo frustrerend voor hem. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij zijn kans komt en dat hij die grijpt. En voor Simon, uh, ja, die baalde ook ontzettend. Die, die, ja, Op een of andere manier kreeg hij niet alles eruit zo, zoals hij kan schaatsen. En, uh, uh, die baalde ook wel en dat zag ik ook aan hem. En, uh, uh, die heeft me later nog zelfs een e-mail over gestuurd... Over dat hij er heel erg van baalde, maar dat hij hem ook heel erg gunde. En uh, dat, dat proefde ik heel erg. Als je, als je, uh, je zo'n traject doormaakt met de hele ploeg... en we hebben veel doorgemaakt, een faillissement van DSB, nieuwe sponsor... Uh, uh, Blessuren leed, uh, van alles en nog wat. En iedereen heeft zijn kop koel cool gehouden. Ja, ik ben degene die dan wint. Dan is het heel zuur voor de jongens. Alleen, ze hebben ook. Uh, we, hebben zo, we hebben zo goed met elkaar kunnen trainen en we hebben zoveel aan elkaar gehad. Dat ik, ik ben hun daar heel erg dankbaar voor. Alleen, ja, tuurlijk houdt dat altijd iets verrangs voor, uh, voor hun. En dat is, het is niet meer dan logisch. Als jij als sporter op dat moment kan zeggen van ja, ik ben zo blij voor je. Oh, ja, tuurlijk, joh. Je ben jij toch? In plaats van mij. dat ja, is. Dan, ben je niet, uh, dan, dan kom je er niet als je zo denkt. Als je daar al staat, dan, dan heb je niet zo'n gedachtepatroon. Nee, maar op dat moment is schaatsen wel een hele individuele sport, denk ik. Schaatsen is keihard individuele sport, ja. ja. Maar je hebt elkaar nodig. En dat, dat besef is er, bij, uh, is er voor mij en voor mijn ploeggenoten ook altijd geweest. Alleen als je op de streep staat, dan uh, is het ieder voor zich. Nou Nog even een gekke afslag. Jij won op uh, de nacht van, tussen zaterdag en zondag van je goud. De dag daarna wel iedereen wuus Het kabinet viel. Ja. Op maandag uh, komen de kranten uit. Heb jij wel eens die, uh, het gevoel gehad dat dat al bijna weer naar een andere pagina weer was verdrongen? Nee, nee, dat idee heb ik helemaal niet gehad. Ik heb krantenartikelen liggen en knipsels en. met uh, het voorpagina en. Uh, hele mooie foto's en, uh, en alles. <laughs> en als er iets is waar ik me absoluut op dat moment. Mijn ene. Geen energie kon schelen was dat wel. Je leeft in, je leeft in Vancouver dan? Ja, ik leef in Vancouver en ik heb, zoveel, ik heb zoveel mooie reacties gehad van zoveel mensen. Van dichtbij, van veraf. Van columns tot gedichten, tot, tot krantenstukjes, tot... Ja, ik... Uh... <laughs> Op dat moment kijk ik echt niet van, hé, hey, waarom sta ik niet hier? Nee. Als ik je nou vraag wat jou het, het meest is bijgebleven van die periode, kun je dan iets noemen? Of is dat, is dat ondoenlijk met al die indrukken en al die... Uh, nah. uh. Ja, het, het, het, het meest is me het gevoel wat ik daar had in Vancouver. Het gevoel van uh, de rust en de getergdheid tegelijk. De agressiviteit en die, en, die, en die rust tegelijk. Ik was gewoon... Ja, ik riep al stiekem af en toe al eens voor de grap, semi voor de grap van... Uh, ja, ik ben ontzettend scherp, kom maar op. Ik kan de hele wereld aan. Het was een beetje grootspraak, maar ook met een, met een knipoog was het. Maar ik voelde het wel echt zo. Ik, ja, ik voelde ja, het gevoel van ergens op voorbereid zijn en er helemaal klaar voor zijn. En, dat, en als je dat bent op een Olympische Spelen, want iedereen beseft dat het daar moet gebeuren. Ja, dat is... Uh, dat, is, dat, dat gevoel is echt goudwater. En is er dan nu het gevaar dat de rest van jouw carrière wordt op zoek naar dat gevoel van toen? Ja, natuurlijk denk ik er ook bij, bij, Bijna. Dat, maar dat is een hele dat is een hele carrière. Je zult altijd op zoek gaan naar zo'n gevoel. En je weet ook dat je erop zoek gaat dat je dat nooit zo zult vinden. Het is gewoon weer back to the basics, dag voor dag trainen, beter worden, fysiek beter worden, technisch beter worden, plannen maken. Uh, en niet uh, op de korte termijn denken, maar op de lange termijn. Hoe, uh, hoe gaan we naar Sosje toe? En uh, welke stappen nemen we ertussen in? En hoe gaan we zorgen dat je daarin gaat groeien? En dat is, uh, ja, dat is soms wel eens dat is het, het, het, lastige, het, het lastige eraan. Zo'n zo moment van zulke intense emoties en zo'n intense blijdschap, dat, dat gaat weer over op een gegeven moment naar het alledaagse naar de alledaagse werkelijkheid, naar uh, back to the office. En dat is gewoon iedere dag weer normaal trainen. En dat is ook het liefst, wat ik eigenlijk het liefste doe, dat is mijn werk. En dat doe ik met ontzettend veel plezier. Alleen, uh, voordat je weer zover kunt komen om zo'n hoogtepunt te bereiken, daar gaat weer een hele zomer aan vooraf. En weer een hele, hele nieuwe periode met nieuwe lessen, nieuwe uitdagingen. en uh, dat, dat, moet, dat is wel een omschakeling die... Uh, ja, daar heb ik nooit bij nagedacht. Alleen dat is niet een omschakeling die je even binnen een dag maakt. Nee. Maar denk je dat het traject richting Sochi moeilijker was geweest na een teleurstelling? Of dat het nu moeilijker is nadat je iets gehaald hebt wat je nee. in ieder geval niet kunt overtreffen? Nee, ik denk niet dat het moeilijker of makkelijker is. Het heeft allebei zijn aspecten. Uh, aan de ene kant is het nu moeilijker omdat je, omdat je met minder genoeg neemt en je wil winnen. Maar uh, dat wil je eigenlijk anders ook. Die insteek heb ik altijd. Het enige wat het voordeel is... is dat je, dat je misschien iets meer rust hebt in de manier waarop je het aanpakt. Als je een keer... Uh... <laughs> dat zeg ik nou trouwens wel. Alleen, <laughs> ik zit hier nu en ik ben geblesseerd. En uh, ik dacht, misschien als ik, ik, misschien als ik geblesseerd heb of een tegenslag heb... misschien dat het wel iets makkelijker te accepteren is... omdat je toch al goud hebt gehaald, weet je. Zeg maar, jonge, weet je, vorig jaar heb je toch al goud gehaald. Weet je? Je, hebt, je hebt het al bereikt. Maar nou, zo voelt het absoluut niet. Ik baal als een stekker en ik kan er heel slecht mee omgaan. En zolang, en eigenlijk is het ook maar goed. Maar het is wel. Of je nou Olympisch kampioen bent of niet, dat verandert niets aan die situatie. En bedoel, daar heeft het dus niks in veranderd? Heeft zo'n gouden medaille überhaupt iets veranderd? Ja. Ja. Wat dan? Nou, uh, ik... Uh, Zodra de winter is begonnen, merk ik. Uh, ik heb echt. Ik doe een hele lange periodes mijn telefoon uit. Want ik word helemaal. Ik heb al heel lang hetzelfde nummer volgens mij ook. Nee, maar ik wat heel veel mensen weten me te vinden. En dat en is heel vaak ook heel leuk. Maar ik kan gewoon niet alles. Ik moet me concentreren op trainingen en op, op een aantal dingen. En, en uh, ik, moet een, ik wil een aantal dingen er ook uitpikken omdat ik het heel leuk vind om te doen. Alleen, uh, ja, ik merk wel dat uh, er komt heel veel op je af. Heel veel mensen willen weten hoe je het beleefd hebt, hoe het, hoe het voelt. Uh, en dat, dat wil ik zelf ook vertellen. Dat, dat, uh, ik vind, ja, het is ook een mooi verhaal. Alleen, Um, maar je status is veranderd. Ja, ja, ja, hoe mensen naar je kijken en hoe, wat ze van je willen weten, dat is totaal anders. Ja. Maar het scheelt wel dat ik uh, inmiddels wat jaartjes meeloop. Dus ik, ik word daar zelf niet uh, heel erg anders van, hoop ik, denk ik. Alleen de wereld om je heen verandert daar wel mee. Ja. Mark Thuitert vertelde dat aan Jeroen Stekelenburg. En Nederland pakte als eerste land sinds 1964 de dubbel op de 1500 meter. Want naast Tuitert was Wüst de snelste bij de dames. Op haar negentiende haalde ze al goud op de winterspelen in Turijn. En vier jaar later in Vancouver flikte ze dus opnieuw weer goud. Bert Maalbering sprak met haar over de vreugde na haar overwinning. Het verdriet na de breuk met haar vriendin. Maar ook over haar status als een wonderkind. Iets waar ze toch wel eens heel moeilijk mee heeft gehad in de aanloop naar de Spelen. Want ze moest al die hoge verwachtingen toch. Nog maar even zien waar te maken. Ja, dat, dat het dan toch weer lukt. Het is ook wel een beetje een lange neus trekken naar, naar iedereen, zeg maar. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die, die dachten dat wust uh, niet meer uh, kon winnen. En dan win je toch wel gewoon weer. Stoor je eraan trouwens dat het gezegd werd? Nou, soms wel. Hoe dan? Ja, hoe dan? Kijk, ik. ik uh, soms dan. Uh, kijk, als je je zeg maar, niet meer zo goed voelt en uh, dan. dan ben je ook meer beïnvloedbaar en dan raken dingen je soms ook dieper. Terwijl als je goed voelt, dan kan, uh, kunnen ze wel wat zeggen. Dan denk je van ja, het zal wel. En dan, dan kun je het van je afzetten. Maar als je zeg maar, wat onzekerder bent en voelt je niet zo goed en iemand zegt dan niets, dan op een of andere manier is dan je, je, ja, je muur weg of zo. En dan komen dingen ook wel eens wat harder binnen. En dan denk je van oh ja, shit, weet je, dan... dan uh... Ja, dan kan het je raken. En, en juist op die moment wil je helemaal niet dat het je raakt. Want dan heb je, kun je het helemaal niet gebruiken. Kijk, als je je goed voelt, dan kunnen ze wel wat van je zeggen. Want dan lig je er niet wakker van, bij wijze van. Maar als je al iets minder bent en mensen zeggen dan wat. Dan op een of andere manier trek ik dan ook veel meer dingen aan. En dat is niet goed. Dat moet ik wel leren om dat zeg maar niet te doen. Maar ja, kijk. Ik ben misschien soms lijkt was toe. Maar on, ondertussen ben ik ook natuurlijk wel onzeker af en toe. Heb je daar voorbeelden van, van dingen die jou geraakt hebben, waar je niet van geslapen hebt? Nee, niet, niet zozeer voorbeelden. Maar ja, ik weet niet. Het. Kijk, het is natuurlijk nooit leuk om... Uh, als je, je hebt allebei de kanten meegemaakt. Je bent in 19, je komt op en je kan alleen maar dingen goed doen. Echt, Je wordt met lovende woorden de hemel ingeprezen. En je bent uh, Nederlands hoop in bange dagen. En je weet ik veel wat, je bent wonderkind wust. En alles gaat goed en dat gaat met... Tot 2007 en de bomtoppen die rijken dat in de hemelbewijs van. En dan in één keer ja, ga je minder, maar dan wordt er ook gewoon... Uh, ja, uh, wust oorwassing uh, van de Canadezen en wust heeft het niet meer. En dan dat, dat soort dingen, die, die lees je dan ook, zeg maar. En dat, dat wil je niet bewust, maar onbewust dan, dan, ja, dan neem je natuurlijk toch op. Want je baalt al dat het, dat het niet goed gaat en je bent tot teleurgesteld. En dan komt dat er ook nog overheen. Dus dan, dan is het een soort van... Eerst is het één bol van positieve uh, energie die je krijgt. En dan lijkt het wel alsof het nou ja, veelal negatief is. En Dan is het heel moeilijk en dan is het juist de kracht om daar niet in te gaan zitten. Of daar juist dingen uit te halen en dan positief te veranderen. Alleen, soms gaat het niet altijd even makkelijk. Ja, hoe belangrijk is je familie daarin? Want meteen na het goud, shots, shots, shots, vader, moeder. <laughs> ja, nee, mijn familie is natuurlijk wel heel belangrijk in. Ik bedoel, die... Die, die zijn er altijd voor mij. Kijk, als ik win, dan zijn ze er. En als ik verlies, dan zijn ze Als ik verlies, dan hebben ze bij wijze van ook een huilendier in... en een telefoon en dat het niet gaat. En, en, ja. Dus hun zijn er altijd. Dus dan is het wel mooi om op zulke momenten... dat je dan ook wint om het met hun te delen. Dus hun zijn er wel belangrijk in. En zeker ook wel soms een relativerende factor. Kijk, voor ons, voor mij, is schaatsen het allerbelangrijkste in mijn leven. Ik, ik leef daar 24 uur per dag voor. en Ik ben topsporter en dat is ook, denk ik, de enige manier... Om zeg maar tot die grote prestaties te komen. Maar ja, een buitenstaander kijkt er soms ook wel eens tegen aan van: ja, Wat maak je het druk om het is maar schaatsen. Het is maar een paar rondjes rijden op een 400 meterbaan. Ja, het leven gaat gewoon door. Als jij niet schaatsen of als jij niet bent, dan gaan anderen wel schaatsen. En verderop in de wereld is er weer een oorlog of zo. Dan, dan moeten wij niet te veel mee bezig zijn. Want als wij te veel relativeren, dan kun je geen topsport meer bedrijven, denk ik. Maar het is wel goed als iemand af en toe even. Zeg maar, je eruit haalt en zegt van, nou, ga even relativeren, doe even, het is maar een spel. En dan denk ik, oh ja, dan kun je het af en toe even wat beter een plekje geven. Dat doen zij ook? Dat ja, zeggen af en toe al. wel. Ja. En wat denk jij dan? Nou ja, soms dan, dan, dan, dan, uh, dan komt het niet zo goed binnen en dan heb ik een discussie. En uh, soms dan, dan, dan, ja, dan vind ik het ook heel fijn dat ze zoiets zeggen. En dan, ja, dan, dan denk ik, oh ja, inderdaad, en dan geeft het me een stukje rust. In die shots die we na afloop van die race zagen, kwamen we ook jouw vriendin tegen. Er zijn mensen dat die als het uit is, dan knippen ze de, ja, diegene van de foto. Dat gaat bij jou niet lukken. Dat gaat bij mij niet lukken, nee. Nee, nee ja, maar ik, ik, weet je, het is, um, het is nu mijn vriendin niet meer. En um, ja, dat, dat loopt zoals het loopt. Alleen, ik heb er geen spijt van of zo. Het was, voor mij was dat ook een hele, hele ontdekkingstocht en een hele, ja, hoe zeg ik dat... Ja, een heel nieuwe weg, zeg maar nieuwe fase in mijn leven en, en dat, was, ja, dat was spannend en nieuw en soms ook wel moeilijk, maar dat, dat heeft me wel heel veel, veel gebracht en uh, nou, ik ben er wel, ik heb mezelf daar weer heel veel goed van leren kennen en ook weer op een andere manier, dus nee, ik zou ook nooit uh, haar eraf knippen, nee. In welk opzicht was het moeilijk? Nou ja, dat, uh, dat, uh, dat je sowieso moet je eerst erkennen wat je eigen gevoelens zijn en dan heb je eerst nog de strijd met jezelf. Dat je niet wil dat het zo is. En uh, dan heb je het gevoel versus verstand. Mijn gevoel die gaf aan dat het zo was. En mijn verstand wou er niet aan. Nou, dan moet je eerst een soort van innerlijke strijd uit gaan vechten. Nou, als je dat dan hebt gedaan, dan moet je nog gaan kijken of het wederzijds is. Nou, Is het wederzijds? Dan ja, moet je het in één keer iedereen gaan vertellen. Je ouders en zo. En nou ja, op een gegeven moment dan komt dan ook weer dat je het nadeel. dat je toch een BN'er bent. En dat het dan. Ja, dan, dan dat zijn momenten dat ik dan toch weer onzeker ben en dat ik dan toch weer bang ben wat men ervan vindt, wat de rest ervan vindt. En dat ik bang ben dat men me dan in een hokje plaatst en dat ik dan een stempel opgedrukt krijg. En daar zie ik dan heel erg tegen op. En dat dan, dan, ja, dan kan ik daar wel van wakker leren. En dan achteraf dan valt het allemaal mee en dan reageert echt iedereen supergoed En dan heb ik ook helemaal in mijn omgeving geen vervelende reactie gehad. En dan ben ik daar ja, heel blij mee en eigenlijk ook wel heel trots op. En dan, ja, dan denk ik, waar heb ik me nou weer druk om gemaakt? Maar ja, op zo'n moment kan ik me daar heel erg druk om maken. Heeft zij je ook geholpen bij het halen van goud? Um, ja, dat is een mooie vraag. Um, ja, misschien indirect wel. Ik bedoel, het heeft me wel geholpen om... Um, ze heeft me geholpen zeg maar, om een deel van mezelf te accepteren. En daarin heb je zeg maar, rust gevonden en natuurlijk, nou ja, verliefdheid helpt altijd wel. Dus, nou ja, natuurlijk indirect wel. Niet op, de, ja, de, de daad zelf moet ik natuurlijk de 1500 meter moet ik nog steeds zelf schaatsen. Net als dat Gerard me heeft geholpen. Ik moet nog steeds de 1500 meter zelf afleggen en mijn andere ploeggenoten en mijn familie. Maar ja, natuurlijk heeft zij ook daar een steentje aan bijgedragen. En mag je het ook omkeren dat de jaren ervoor, dat het misschien niet zo goed ging of het jaar daarvoor dat het daar ook mee te maken kan hebben? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Kijk, alles. Um... Kijk, als ik op de ijsbaan ben en dan, dan denk ik alleen maar aan schaatsen. En dan ben ik alleen maar bezig met technische dingen. En hoe kan ik mezelf verbeteren. En de kleine puzzeltjes om, om nog harder te schaatsen. En dan, als ik op het ijs sta, dan denk ik niet aan, uh, aan problemen of zo. Dan ben ik gewoon lekker met schaatsen bezig. Alleen, ja, je hoeft, hoeveel uur per dag sta je op het ijs? Dus die andere uren, en ja, hoe vaak ben je weg van familie en vrienden? En lig je dan op een hotelkamer en heb je weinig afleiding. En, heb je jezelf en wat ga je dan doen? Dan ga je soms denken. En dat is niet altijd even goed, maar dat is soms ook wel goed. Er zijn wel bepaalde processen in je leven waar je doorheen moet, zeg maar. En ja, dat als je dan zeg maar, wat ik net zei, dat je in de klins ligt, innerlijk tussen gevoel versus verstand, en dat je eerst al denkt van, nee, ik voel het niet heel hard wegstappen, en dat denk je denkt, oh, kom toch weer terug. Wat moet ik daarmee? Ja, dat je dan toch zeg maar moet accepteren en, en de confrontatie aan met jezelf. En, dat, dat kun je alleen maar zelf. En dat, dat, ja, dat is niet, niet, niet makkelijk, nee. Daarom vroeg ik ze net ook van... was het ook mentaal dat het niet goed ging? En toen zei hij van, nee, het was niet mentaal. Nou ja, in die zin niet. Want kijk, op het ijs was ik zeg maar wel uh, heel erg sterk. En was ik wel heel erg gefocust op winnen. Alleen als je naast de baan uh, je hoofd niet leeg hebt... en je dus niet uh, vlieren, fluiten door het leven gaat bij wijze van... En dingen naast de baan, je energiekosten, dan, um, ja, dat is natuurlijk wel, dat zit in je hoofd. Dus dat is wel een soort van mentaal. Dus dan kun je ook niet verwachten als iets buiten de baan je energiekost, dat je, zeg maar, 100% bent op de baan. Dat is, zeg maar, ja, ik denk dat die balans, zeg maar, dat je, wil ik er echt een tof voor om zijn, moet alles kloppen. Dan moet je, zeg maar, buiten de baan gewoon lekker in je vel zitten en op het ijs. En als je buiten het ijs, zeg maar, een beetje ruzie hebt met jezelf, dan, ja, dan kun je niet verwachten dat je op het ijs wel eenmaal in topvorm bent. Wel zo, zo ver als het gaat. Alleen, ik denk dat, uh, dat wil je echt op topprestaties komen... moet je wel gewoon helemaal in balans zijn. Heb je daar hulp bij gehad? Ja. Wat voor soort hulp? Nou ja, gewoon uh, de, de, de, de psychologische hulp. Zeg maar, ik zie, dat, uh, ik zie dat eigenlijk als ik last heb van mijn benen, ga ik naar de fysio. En als ik last heb van problemen in mijn hoofd waar ik zelf niet uitkom... dan, uh, dan is het wel fijn om een klankbord te hebben. Is dat dan een klankbord of gaat dat nog ouderwets op een bank? En, uh... nee, nee, dat, nee, dat gaat niet ouderwets op een bank en liggen hè. en dan worden me verteld wat ik moet doen. Nee, het, meer. Dat, het was voor mij een soort zoektocht en die persoon heeft mij geholpen om uh, bepaalde spiegels voor te houden. En, en dat je, uh, soms was het heel eng, maar dat je wel um, ja, bepaalde, bepaalde handvaten geeft. Dus dat je iets verder komt in je zoektocht, maar uiteindelijk heb ik het zelf gedaan. Wat was daar eng aan? Nou ja, kijk, als jij een spiegel voorgehouden krijgt... En, en je moet heel eerlijk naar jezelf gaan kijken... en heel eerlijk gaan denken wat je nou voelt... ik denk dat, dat, dat als iedereen dat voor zich krijgt, dat hij dat eng vindt. Want hoeveel mensen zijn er nou heel eerlijk tegen zichzelf? En hoeveel mensen leiden niet gewoon een leven omdat het zo hoort? Of omdat, het, uh, omdat ze vinden dat het zo hoort... omdat ze denken dat de buitenwereld vindt dat het zo hoort? En hoeveel mensen luisteren nou echt naar wat hun gevoel zegt... En, en doen wat ze, wat, ze, wat ze voelen en wat ze denken. Ik denk heel weinig. En ik denk dat het daarom best wel eng is om, om even uit het patroon te stappen van um, nou ja, wat, je, wat, je, wat er van je verwacht wordt. Of hoe, hoe je, ik, ik heb natuurlijk ook 23 jaar had ik een bepaald beeld van hoe je leven er denkt uitzien. En in één keer is het anders. Dus dat is ook wel eng. Ja, want dan gaat het over je vriendin. Ja. Want dat is het voorbeeld dan. Bedoel, dat is er dan eng aan dat je jezelf anders ja, je zag anders zien dan ziet dan ja. je bent. Ja. Ja. Maar ook weer maar niet. Want dat is zeg maar je, je, je drukt jezelf ook in een hokje en in een stempel. Daar waar ik zo bang voor ben dat andere mensen dat doen, dat deed ik juist zelf. En nu ben ik veel open-minded. En denk ik van ja, weet je, ik word verliefd op een persoon. En wie er ook langskomt, die komt er langs. En hetzelfde geld word ik wel hartstikke gelukkig met een man. Dat kan nog. Dat kan zeker. Maar dan win je goud. En dan is er zo'n vlaag, is dit ook zo'n vlaag, bij het gouden winnen... dat je daaraan denkt dan? Um, ja, nou ja, wel als je s'avonds, zeg maar, samen even viert, zeg maar. Dan, dan denk je wel van, ja, dan, dan word je er wel gelukkig van. Sowieso dat je het met iemand echt kan delen... Die, die het hele proces heeft meegemaakt. Is dat ook een reden dat die gouden medaille van Turijn... niet te vergelijken is met deze gouden medaille van Vancouver? Ja, wel een van de, ja, tuurlijk, ja. Ja, want Turijn, dat... dat, dat dat overkomt je. En, en je ziet ook, kijk, Turijn was echt een ontlading van alleen maar blijdschap. En, en daar zie je ook dat, dat het alleen nog maar leuk is geweest en dat het alleen nog maar fantastisch is geweest. En in Vancouver kun je wel veel meer de ontlading zien, en dat het ook wel ja, behoorlijke bergen heeft gekost om daar uiteindelijk weer uh, te staan. Meisje werd vrouw? Ja, dat denk ik dat je er ook kan zeggen. Iedereen vertelde dat aan Bert Maaldering straks. Uh, de andere twee Olympische kampioenen, Nicoline Sauberij en Sven Kramer... na het uh, journaal van half vijf. Maar eerst nog even, u, u vertelde u dat Chelsea... en daar gaat het allemaal zo moeizaam mee... stonden 2-8 tegen Aston Villa. Ancelotti onder druk en toen, 84e minuut, uh, Drogba 2-2... en toen in de 89e minuut Terry 3-2. Het feest was uitzinnig bij Chelsea... maar anderhalf minuut later in de blessuretijd lag hij via Clark... nog alsnog in Chelsea Aston Villa... 3-3. Chelsea staat daarmee vijfde in de Engelse competitie. En dat is veel te laag. Dus uh, de druk uh, wordt verder opgevoerd. Ze staan bijvoorbeeld één puntje achter tot een hotspur. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half vijf posities en zijn hoofdpunten met Marjol Hageman. De Britse minister van Volkshuisvesting gaat proberen... de sloop tegen te houden van het geboortehuis van Ringo Starr. Het verouderde pand waar de ex-Beatle is geboren... en de eerste drie maanden van zijn leven heeft gewoond... moet tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. Maar minister Schep spreekt van een belangrijk cultureel gebouw. De PVV-fracties in Den Haag en Almere... laten de nieuwjaarsreceptie van die gemeente aan zich voorbij gaan. De fracties geven als reden op dat zo'n receptie te duur is...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 De Amsterdam was net op weg terug van de antipiraterijmissie voor de kust van Somalië... toen de Fransen om hulp vroegen. En daardoor kon de bemanning de kerst niet thuis vieren. Tot zover het hoofdpunt van het nieuws. Het weer. zet het In de, de kustprovincie strekken nu een paar winterse buien over. Landinwaarts is het droog en daar komen opklaringen voor. Vanavond daalt de temperatuur snel naar het vriespunt... en daardoor wordt het op veel plaatsen weer glad. Er liggen nog veel sneeuwresten en het smeltwater op de wegen bevriest snel. Het blijft dus oppassen vanavond, vannacht en ook morgenochtend. De temperatuur zakt uiteindelijk naar 0 graden in het westen en het wordt min 4 plaatselijk in het binnenland. In de kustprovincies kan er vannacht nog een winterse bui voorkomen. In het binnenland ontstaan ook mistbanken. En morgenochtend ligt de temperatuur op veel plaatsen rond of iets onder 0, waardoor het nog steeds glad is. En verder begint de dag in het binnenland mistig en het kan ook een groot deel van de dag blijven hangen. In de middag loopt de temperatuur uiteindelijk op naar 1 graad in het zuidoosten... en 4 graden in het westen. De kustprovincies houden kans op een winterse bui. En de wind is morgen bovenland zwak, uit west tot zuidwest... aan zee en op het IJsselmeer een matige wind uit het noordwesten. En tot en met woensdag blijft het vrij koud en aan de kusten enkele winterse bui. Na woensdag wordt het wisselvalliger, met af en toe regen... en de temperatuur gaat ook wat omhoog. En na woensdag vriest het vrijwel niet meer. Radio NOS. o okay. Bijna drie minuten over half vijf. U bent weer terug bij langslijn. In het vorige half uur hoorde u Mark Tuijtert, Irene Wust, Twee Olympische kampioenen. En er was er nog een derde op het ijs. Sven Kramer, want die won goud op de vijf kilometer. Verbrak het Olympisch baanrecord van Jochem Uitenhagen. Prachtige prestatie. Leek een opmaat naar een grootste spelen. Maar uh, ja, iedereen lijkt dit alweer een beetje vergeten te zijn. Want die rit op de tien kilometer overschaduwde de natuur uiteindelijk, uh, natuurlijk uiteindelijk alles. Na 6,6 kilometer. Kramer leek regelrecht op het goud af te stevenen. Maar dan gebeurt het door de welbekende fout aanwijzing van zijn coach Gerard Kempkers... Eh, duikt Kramer de verkeerde bocht in. Hij had buiten moeten blijven. Ja, Jeroen Stekelenburg haalde het moment... het moment van de spelen met de man in kwestie nog één keer terug. Je komt de binnenbocht uit. Probeer ja. eens uit te leggen wat, wat er in die paar seconden Nou gebeurt. ja, de, ja nou, niet, niet eens een paar seconden, niet, niet eens één seconde, denk ik. Ik kom gewoon de binnenbocht uit. En dat gaat hartstikke goed. En ik rijd naar buiten toe. En Gerard is Zeg maar, ja, voor de bocht, aan het einde van, het, van, de, van de wissel. Dus tijd om mezelf na te denken heb ik al helemaal niet. Want het is nog ik denk niet eens twee meter voordat ik bij de pion ben. Maar eerst eventjes, hoe gaat het normaal bij jou? Is het gewoon automatisch? Oh nee, ik, ik, ik denk er nu meer over na. Maar ik denk dat ik mijn hele leven er überhaupt nog nooit over na heb gedacht. Nee. Dus jij was naar binnen gegaan en dan kom je daar aan. En dan? Ja, dan... dan uh, uh, je, moet, je zit, je zit, je zit uh, in, die, in, die, in die flow want dat, je, dat, je, dat je gewoon lekker aan het schaatsen bent. Maar het is zoals, uh, sommige mensen zeggen van ja, uh, je bent niet geconcentreerd als je naar je coach kijkt. Maar dat is, dat is absoluut, absoluut niet waar. Weet je, dat hoort er gewoon bij. Dat doe je al jaren. Daar krijg je informatie van. van weet je, da, daar reageer je op. Maar het is niet dat het uit je concentratie brengt. Maar dat, omdat ja, het zijn altijd wel dezelfde termen of weet je... Uh, waar je, zeg maar, wat je te horen krijgt. Maar nu krijg je in één keer iets anders te horen en dan ook nog erbij, zeg maar... Uh, uh, motor, motorisch gebaar, zeg maar, van Gerard. Ja, dan... Uh... Ja, dan denk ik, nou weet je... Ik dacht eerst nog van, ik ben, ik ben blij dat hij me bespaard heeft van deze fout. En als ze me niet disqualificeerden, dat ik nog met dat been over die pion ging. Dat is later nog, tijdens de race? Op het moment dat je Ja, weer... nou, dat dacht ik. Dat dacht ik. Maar ja... Ja, gewoon kut. En op dat moment zelf, want hij zegt binnen, ja. heb je dan nog tijd om na te denken nee, of is nee, het reflex? Nee, nee, nee. Ja, ik zit nog echt zo van, ja, oké, okay. ja, weet je, ja, is reflex. het reflex. Hetzelfde als jij in de auto zit en, uh, en je vriendin is, die zegt dan een keer, groen, weet je. Ja, dan, weet je, dus, ja. Ik weet, ja, je hebt gewoon, je hebt uh, nul, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt nul tijd om over na te denken. Zeker, maar ik rij ik 55, 60 aan het uur. En misschien, nou, iets langzamer, maar ja, en ik heb in twee meter. Ja, dan is dus niet, uh, niet te doen. Ja. In de jaren dat jij met uh, Gerard samenwerkt hè, heeft hij je ooit wel eens een keer een kant op gestuurd? Nee, nooit. Nee. Dus dat is niet onderdeel van normaal nee. hoe jullie met elkaar? Nee, nee. Nee, helemaal niet. Daarom is het ook zo gek, weet je. Ja. Is er een moment gekomen sinds, sinds Vancouver dat je... De... Dat je er met z'n tweeën toe bent gekomen, dat je bent gaan begrijpen waarom dat toen wel gebeurde? Ja, hij dacht op dat moment dat hij, dat hij het beste met mij voor had, natuurlijk. Ik uh... vind je het goed dat hij in heeft gegrepen. Hij deed dat in de overtuiging om jou de goede kant op te sturen. Ja. Ja, ja tu tu tuurlijk vind ik het niet goed. Ja. Zo gek zijn als ik het vind, het goed. Uh, voor een sporter is het zo'n automatisme. En dan moet je op dat moment gewoon helemaal niet mee bemoeien. Als hij het niet gedaan had en er was in de volle overtuiging dat nou, je snap waar ik heen wil, ja, ja. dan is het ook slecht als je het niet doet. Ja, nee, tuurlijk, klopt. Maar ook voor hem is dat. Een, weet je, ook voor, ook voor hem kom ik zo hard aangeschaad. En ook voor hem is het een, is het een, een, een, split, een split second waarin hij moet beslissen. Ja, had ik het maar nooit gehoord of gezien, weet je. Ja, dat had een hoop oh, ja. ellende bespaard. Ja, nou, ja, absoluut. Ja. ja, dan moet je nog een stuk. Wat speelt zich af in jouw hoofd in die laatste ronde? Ja, je hoort het aan het publiek natuurlijk al. Op een gegeven moment zag ik Naomi en mijn ouders zitten en mijn zus. En Naomi en zus, en ik ja ah, dit is echt niet goed, want Naomi ja. is dat al zo. En... Weet je, en uh, Gerard was al niet meer overtuigend. En, uh... Wat zijn de specifieke dingen die, die je dan denkt? Ja, je denkt, het zal, het zal toch niet, weet je. Op een gegeven moment heb je het natuurlijk wel, heb je er wel iets door, maar je, je weet het niet. Ik had nog steeds wel het gevoel, wat ik net ook zei, van... Misschien heeft Geert het wel gewoon echt goed gehad en heeft ze mij gespaard en word ik misschien wel gediscloseerd omdat ik de pion aanraak. Want dat waren ze dat jaar al heel scherp op dat je de pion niet, überhaupt, niet meer eens in de buurt mag komen. Van. Dus maar goed, ja. Um, en op, weet je, je hebt op... Um, ik denk, nou laat ik nog maar een beetje normaal over die finish komen. Zeg maar, van, nou ja, je hebt natuurlijk ook wel eens bij buurrennen, zeg maar, als het dan gelijk is degene die het meest doet dat hij gewonnen heeft, dan is het nog wel enig voordeel. Maar uh, het mocht niet baten. En je deed overtuigend. Was dat een beetje een toneelstuk? Ja, ja. ja. een moeilijk toneelstuk om op te voeren? Nou ja, ja dat doe je op zo'n moment. Uh. Ja. Had je achteraf liever gehad dat ze gezegd hadden, ze wen stop maar, maar mee? Ja, denk het wel. Nou, weet ik niet, want ik heb nu nog wel voor mezelf gevoel van nou, ik was in ieder geval die dag wel gewoon bij far de sterkste. Dus dat is nog iets waard, dat je de snelste tijd hebt gereden? Nou, voor mij. Voor mij gevoel misschien wel, maar je koopt, je koopt er helemaal niks voor. En, uh, ja. ja Je wordt helemaal gek natuurlijk. Weet je. Maar eerst moet je van iemand horen wat er aan de hand is. Dus je rijdt naar je coach toe, denk ik? Ja, ik zei, volgens mij was het eerst eerste vroeg. Ik zei verkeerd, ging verkeerd of niet, zoiets weet ik veel. En ja, dan, wel, weet je, dan slaan alle stoppen natuurlijk helemaal door. Weet je. Dat is, dat is al die jaren, gewoon elke dag, dag in dag uit. 24 hours, all the way, altijd is dan in een keer weg. Weet je. Is dat besef dus gelijk? Komen die jaren gelijk langs? Ja, alles gewoon, ja. ja. Want wat zei er? Ja, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Nee. Maar het was jou vrij snel duidelijk dat... Ja, ik had het wel heel snel door, ja. Maar ook dat het iets was wat hij verkeerd kon. Nou, oh ja, maar dat wist meteen, natuurlijk. Ja, ik reageerde op hem, dus ja. Heb je jezelf nog wel eens iets verweten rondom dat moment? Want... Nee. Nee, dat nee, is er gewoon echt niet te doen. Ik kan het wel doen, misschien het, maakt het verhaal mooi, of zo, maar ik geloof er gewoon echt niet in. Gewoon, weet je Nul. Ja. Maar het voor anderen is het natuurlijk, die kennen dat gevoel niet, van op zo'n kruising nee, en zo. Nee, natuurlijk. Anderen denken van, ja, je had zelf ook wel even kunnen nadenken, toch, eh, Kramer. <laughs> ja, nou, ik weet dat mensen zo denken, maar dat is, gewoon, dat, is gewoon echt, dat is gewoon echt niet te doen. Dat doe je ook helemaal niet. Je denkt niet eens na. Moet je dan in de hand houden, want je, ja. je uit wel iets. Er gaat een bril door de lucht en er komt een duw. Maar dat was nog de beheerste versie? Ja. Wat had je gedaan als je je niet beheerst had? Als ik? Als je je niet beheerst had? Oh, dat weet ik niet, maar je, ook beheersen hoort bij hoort, hoort je vak. En, uh, ja, weet je, dat... Uh, ook dan moet je er gewoon zijn. En, en, ja, ik kan de hele scène gaan lopen schoppen, maar ja, wat, heb, wat, heb, wat heb ik eraan? Heb je nog iets gehad aan de mensen op middenterrein? Uh, Genser was daar even... Ja, dat het is allemaal leuk bedoeld op middenterrein. Moet je het zelf doen? Ja, natuurlijk. Ja. En hoe doe je dat dan? Ja, daar gaat, gaat, gaat even overheen. overheen, Daar gaat tijd overheen natuurlijk. Ja. Kostte dat veel moeite? Ja, tuurlijk, tuurlijk kost dat moeite, ja. ja. Want je weet ook dat het enige wat je daar kunt gaan zeggen... eigenlijk een aanklacht is naar een ander? Ja. Ja. Ja. Ja. Dat ja. Nog niet makkelijk? Nee. Nee. Ben je ervan bewust dat op een bepaalde manier... ...jou dat ook gebr wat gebracht heeft, de, de, de hele uh, afwikkeling van dat verhaal... ...want mensen zijn jou ook ja, meer als mens gaan zien, jou meer gaan waarderen. Nou ja, ik was natuurlijk voor heel veel mensen altijd gewoon de machine... ...die gewoon altijd won. Altijd. Waar ook als het belangrijk was, Sven die won. En uh, ja, dat was nu een keer niet zo. En, uh, uh, ik had het natuurlijk liever niet gehad, weet je. Ik had, ik, had liever, ik had nog steeds liever dat mensen mij ook nu nog zo hadden gezien... Maar op een of andere manier is er misschien wel iets meer sympathie gekomen... omdat mensen zich er meer in kunnen vinden. Want mensen maken fouten en uh, dat is ook menselijk. En uh, daardoor is het misschien voor, voor, voor de meeste mensen her, meer herkenbaar. Maar koop je daar wat voor? Nee. Nee. Nee. Heb nee. je wel eens het gevoel gehad dat mensen ook dachten van... nou, het is niet zo, ja, best leuk dat het met hem gebeurt. Leuk is dat niet het goede woord, maar dat mensen jou ook op een bepaald moment... Bijna misgunde omdat je zo goed was. Ja, maar dat, dat is natuurlijk weer typisch Nederlands. Ja. Je, dat, is, dat is altijd hetzelfde liedje hier. Al, weet je, dus, uh, daar word je gewoon helemaal doodmoe van. Ja. Weet je, als mensen het gewoon goed doen en die werken er gewoon keihard voor. Ja. En uh, die doen het gewoon helemaal op eigen kracht en, en, en werken zich helemaal met apenzuur. Dan uh, is er in Nederland wel voor moet je hem eens zien. Weet je, hij heeft het wel heel goed. En, uh, weet je, weer een nieuwe auto of weet ik het. Ja. En, maar mensen zien vaak niet wat, wat, wat, wat diegene erachteraan doet. Weet je? Dat hij om acht uur opstaat, dat hij om tien uur, van tien tot één uur traint. Dat hij gaat eten, slapen, weer trainen, eten, behandelen, weer slapen. En dat dag in dag uit, jaar in jaar uit. Ja, dat is dan... Uh, dat, ik vind het altijd heel makkelijk om dan te zeggen van... Ja, weet je, na, dat is een keer goed voor hem. Ja, wat een bullshit. Heb je het gevoel dat mensen je wel eens het succes en je deze wissel gunnen? Um, uh, nee, niet zozeer, niet zozeer. maar de algemene tendens is hier natuurlijk wel dat je dat, uh, dat topsporters of, of weet veel, ook in het zakenleven, mensen die het gewoon goed doen, ja, li liever niet te goed. En uh, ja, dat is een bepaalde mentaliteit en ik denk dat je die ook niet zo uh, 1, 2, 3 veranderd krijgt. En als je dat wil, dan wens ik je veel succes, maar eh, ik begin er niet aan. Heb je de grappen wel eens bekeken op internet? Ja. Ja. Wat vond je ervan? Ja. Ja, ja. Dus, ja. ik moet zeggen wel, ik... hoe snel ook al, weet je, dat vind ik wel knap. Ja. Kun je erom lachen? Ja. Jawel, ja. Nou, toen was men niet natuurlijk, maar ik kan, er, ik, kan er, ik kan er wel om lachen, ja. Vind je dat begrijpelijk? Ja, ja. ja. Helpt humor? Humor, ja. ja. Humor helpt wel, denk ik, ja. ja. En kwam dat ook al snel weer terug? Mm, nou, het, was, het is wel een tijdje wel gevoelig geweest, maar... Ja, weet je, er, kunnen nu, er worden nu wel grappen over gemaakt aan tafel. En ja, dat, dat kan ik wel hebben, ja. Ook met Geert? Ja, ook met Geert, maar ik, ik denk dat ik het misschien nog wel... Ik kan het iets makkelijker hebben dan Gerard denk ik, aan tafel, ja. En bij de ploeg. Denk je dat hij het er zwaarder mee heeft gehad nog dan jij? Ja, weet ik niet. Hij heeft er ongetwijfeld heel moeilijk mee gehad en nog steeds, denk ik. Maar of hij het zwaarder dan ik heeft gehad, weet ik, denk ik niet. Dat is ook moeilijk in gradaties aan te geven ja. waarschijnlijk. Ja. Wanneer spraken jullie eigenlijk voor het eerst even... Nee, de eerste keer. Ja, in totaal, ja. Ah, ja. Weet je, het liefst... Het liefst pak je me achter behang natuurlijk, ja. Heb je dat gedaan? Nee, nee. Is dat weer die beheersing? Ah, ja, het schiet er niks meer op, ja. Helemaal, helemaal niks natuurlijk. Lucht op misschien? Nou, nee, weet je, ik krijg die medaille niet voor terug. En die krijg ik nooit meer terug. En het enige wat ik kan doen is over drie jaar weer te zijn. En, uh... Maar wat wordt er gezegd? Ja, nou ja, weet je, dat ga ik sowieso, ga ik sowieso hier niet vertellen natuurlijk. Maar, uh, ja, dat, weet je, het algehele beeld is natuurlijk gewoon dat je, dat je met elkaar over praat. En natuurlijk vallen de harde woorden. Ja, vind je heel gek. <laughs> en uh, dat is ook goed hoor. Weet je, als het niet gebeurt, weet je, zacht heel mee smaken, stinkende wonden, heb je niks aan. Weet je, je moet gewoon duidelijk zijn naar elkaar. En ja, tuurlijk is dat moeilijk voor de een en de ander, weet je. Maar ja, weet je, het moet wel. Was het gelijk al oplossingsgericht van verder? Of... Nee. Vooral nog eventjes terug naar wat is er nou gebeurd? Ja. Ja. Ja, ja hoe nu verder heb je er helemaal niks aan. Daar moet, moet je op dat moment ook helemaal niet over praten, over hoe nu verder, want je bent emotioneel. En dan maak je denk ik niet, niet, de, niet de goede keuzes. Wat is nou de grootste pijn? Ja, het niet slagen van, van je missie. Het niet belanden in dat rijtje... kost Haydes. Ja, ja. Ja, me maatloos, ja. Heb je nog wat te doen? Ja, maar dat komt ook wel goed. Want is nu jouw vizier voor een deel al op soetje? Ja, nee, alleen maar. Is dat het moment dat je voor het eerst dit helemaal weg kunt poetsen voor je gevoel? Nou, nee, nee, helemaal wegpoetsen, dat kun je natuurlijk nooit. Daar is het gewoon veel te belangrijk voor geweest. En uh, daar heeft het ook te veel impact voor gehad. Maar, maar ik denk ook niet dat je moet willen wegpoetsen. hoor. En je moet het meenemen en je moet ervan leren. En ik, uiteindelijk denk ik dat ik er een, een betere, misschien wel een beter topsporter of een, een beter mens van ga worden. Sven Kramer vertelde dat aan Jeroen Stekelenburg. Tuitert, Wust en Kramer hebben we gehad. Al dan niet verwachte medailles. En toen kwam daar onze allereerste olympische medaille in de sneeuw... van snowboardster Nicolien Sauerbreij... die naar haar derde speler ging. De vorige twee waren toch een beetje min of meer mislukt. En die in 2002 Salt Lake City bleef haar maar achtervolgen. U kent het nog wel, het verhaal. Hè? Sauerbrei die met de verkeerde wax haar bord liet waksen... waardoor ze de laatste sessie niet haalde. Vorig jaar rekende ze samen met haar vader... trainer Maarten Sauerbrei af met die term. Want uh, ja ze ging Olympisch goud pakken op de parallel reuzenslalom. Ajot Kloosterboer reisde af naar de sneeuw in Oostenrijk... en nam Sauerbrei terug naar die ene dag... 26 februari in het jaar 2010. Ik ben toen uh, van thuis thuisgekomen. Gewoon in, in, in onze uh, uh, villa, <laughs> zou ik het maar even noemen. Um, ja, en toen begon gewoon we weer het normale ritme: gewoon uh, massageuurtje, uh, eten en dan, uh, en dan slapen. En ik viel prima in slaap, niks aan de hand. Vier uur s ochtends wakker. En toen dacht ik: ja, vandaag is de dag. Het ik uit het raam zo, gordijn of zij. Ja. Oh, slecht weer en dat wisten we maar ja dan heb je toch die hele kleine stille hoop dat het misschien toch nog wel helder is maar toen kwam het bak uit de hemel ja en dan uh, begint de ochtend en ja de, de sfeer was wel goed maar wel iets stiller en iets gespanner dan normaal natuurlijk en uh, kok had voor mij lekkere pannenkoek gemaakt dus dat glijdt dan allemaal lekker naar binnen dan heb je toch een bepaalde spanning dat ja dat, uh, dat is uh, heftig eten <lacht> wel, wel lastig en, um, met z'n allen naar de, naar de piste gegaan. In die stroom en de regen en die mist. En, nou ja. In, de auto. In de auto. Wat zeg je dan tegen elkaar? Hoe is de sfeer dan? Ja, eigenlijk wel relaxed. Voor, voor een wedstrijddag is het wel nou, relaxed. Ik bedoel, iedereen doet zijn ding. Iedereen weet wat hij moet doen. En iedereen is op dat moment scherp en zorgt voor zijn eigen spullen. De fysio heeft zijn spullen bij zich. Hè. Vooral als er, als er een blessure is. Nou, Maarten zorgt voor, voor, voor de laatste dingen. En ja, zo, zo heeft iedereen zijn taak. En die, die voert je uit. Dan hoef ik niet te zeggen van joh, jij doet dit of jij doet dat. Wat was jouw taak op dat moment? Zo rustig mogelijk blijven. Overzicht hebben, ja. ja. Ja, nou, het was niet mijn taak, maar dat is wel het makkelijkst zeg maar, voor jezelf. Hè? Dat als jij heel veel stress hebt, dan functioneer je niet meer goed. Dat uh, kan je wel eens bij een, elftal, bijvoorbeeld een voetbal-elftal terugzien. Als er stress is, zijn balaannames in een keer moeilijk. Hè? Motorisch ben je in één keer een wrak. En dat is het allerbelangrijkste denk ik, voor een topsporter: om dat overzicht te houden dat je motorisch nog even sterk bent als dat je ontspannen bent. En dat knopje heb je dus leren vinden. Dat op dat moment had ik dat zeker goed gevonden, ja. ja. Ja, en vooral je niet druk maken over die regen. Niet druk maken over irritante grensposten waar we eigenlijk niet doorheen mochten. En toen hadden we nog ruzie op de ochtend zelf, want officieel moest ik met een, met een bus nog uh, apart naar boven. En ja, en dan zit je met al je materiaal, je hebt vier boards bij, je serviceman heeft dus een, uh, een wachstafel nog bij ze. En dat moet dan allemaal met die bus. Terwijl de auto gewoon door kan rijden. Maar dat mag niet. Nou, maar te kwaad. <laughs> en dan maak jij je dus niet druk dom op, dat, op dat moment? Nou, op een gegeven moment zei ik jongens... als ze echt zo lastig blijven doen... want het was echt post na post, het ja. werd steeds erger. En toen zei ik op een gegeven moment... joh, dus laat me dan maar hier uitstappen... dan ga ik wel met die verdomde bus. Ja. Maar godzijdank, uiteindelijk werd ik dus als enige atleet... Vooraan, bij het restaurant neergezet, onderaan de helling. En ja, dan zie je de concurrentie wel even kijken. Van holy shit, hoe heeft ze dat voor elkaar? En dat is eigenlijk al 1-0, hè? <laughs> ja. Dan begin je aan de wedstrijd. En je bent eigenlijk al uh, zeiknat voordat je bent begonnen. Ja. En hoe zat dat ook alweer met die kleding? Ja, ja. ja. ik had uiteindelijk... Je hebt het al honderd een... keer uitgelegd, hoor. Ja, dat ging niet. Ja. Ik had uiteindelijk een, uh, een koffer meegenomen. Nou, dat heb je dus echt normaal nooit... Met droge spullen. Droog ondergoed. Droge sokken. Droge wanten. Droog snelheidspak. Zelfs een droge tweede helm had ik bij me. En dan had ik in, in gewoon zo'n grote koffer. En uh, die heb ik uiteindelijk uh, in het restaurant neer kunnen zetten. Maar helemaal geen gebruik van kunnen maken. Want de dag was zo druk. en uh, Twee kwalificaties heb je een half uurtje pauze. Daar heb ik even een droog ondershirt aan kunnen doen. Maar ja, het was eigenlijk geen nut. Want toen ik buiten kwam was het was ik zo weer nat. En, uh, maar ik had er wel aan gedacht. Ook daaraan had ik gedacht. Ja. Dus je bent gewoon in je kletsnatte kloffie de hele dag op en neer gegaan. Dat gold natuurlijk ook voor je concurrenten. Ja. En uiteindelijk sta jij dan op dat schafotje. Wat is nou het verschil geweest dan tussen jou en de rest? Met name als ik kijk naar, op snowboardgebied, mijn uh, stabiliteit. Het omgaan met de veranderlijke omstandigheden, de diepe gaten die in de piste stonden, die je niet kon zien vanwege de mist. Um, daar heb ik het verschil gemaakt. Maar ook doordat ik zo rustig ben gebleven. Want ochtends zaten we op een gegeven moment even in een, in een tent, om, uh, voordat we naar de start konden. En toen heb ik zo alle atleten zo even uh, bekeken. En toen zag ik aan een aantal, sommigen waren extreem ontspannen. Toen dacht ik, die moet ik in de gaten houden. Degenen die stress hebben, die zijn niet zo, die zijn niet zo gevaarlijk. Ja, dat zie je aan de mimiek, dat zie je aan de bewegingen, hoe ze handschoenen aan doen of zoiets. En uh, toen zei ik tegen Maarten, nou die, die drie moeten we in de raad houden. En dat klopt? Um, uiteindelijk zijn ze niet teruggekomen in, in de top 8. Dus, maar ja, dat, dat is gewoon ook omdat je met z'n zo smallen... voelde je dat? Ja, ik voelde dat. Ja. Ik dacht, degenen die vandaag overzicht hebben, zich niet laten afleiden door die regen. Gewoon hun ding doen. En... Um, zich kunnen afsluiten voor alles wat zo negatief is die dag. Hè? Want ja, we hebben nog nooit een wedstrijd gehad met zulke slechte omstandigheden. Als ze zich daarvoor af kunnen sluiten, dan moet ik ze in de gaten houden. Afsluiten voor negativiteit. Ja. Ik hoor een parallel. <laughs> van. Voor al die negatieve ervaringen die je in je carrière hebt meegemaakt. Ja. Allemaal van jou af moeten zitten. Ja, op die ochtend bedoel je, of sowieso. Ja. Nou, weet je, ik heb me nooit afgesloten voor negatieve ervaringen, want dan leer je niet. Dus ik heb er zeker van, van, van meegenomen. Dat, hè, dat geeft ook uiteindelijk levenservaring. Maar ik heb um, die dag, dan doe je je ding. Dan weet je waar je sterk in bent, dan weet je wat je moet doen. 100% gaan, vol gas elke keer weer, ook al neem je risico. Dat gebeuren van Turijn, dat gebeurt niet meer. <lacht> dus ja, dat, dat zijn allemaal momenten. Ik denk dat je dat door de jaren heen tijdens de World Cups uh, allemaal een plekje kan geven. Het was de dag dat alles samenkwam, hè? Ja. ja, alles kwam samen. Je ervaring op dat moment. Dus ja. ook de negatieve dingen. Ja. Dat nam alles. je mee. Ja. Je was perfect in vorm. Um, ja. Geen gedoe meer met waxmannen. Nee, ook dat klopt. De hele voorbereiding, de techniek was goed. Uh, de, Ja, de hele voorbereiding met uh, twee servicemannen was perfect. Daar hadden we heel veel energie in gestoken en dat is uiteindelijk helemaal goed gekomen. En um, de techniek was perfect. De World Cup ervaring natuurlijk met de podiumplekken, dat neem je allemaal mee. Alles neem je mee op die ene dag. Ja, en dan als alles samenvalt, dan is er alleen maar ongeloof van... Wow, die ene dag klopt echt alles. en Dan kan je alleen nog maar woorden uit, uitkramen als bizar. En dan in, in teamfout of nog meer. ja, ja het, het is heel gek. Ik heb nooit gedacht dat ik als Nederlandse Olympisch goud zou kunnen winnen in, in een sneeuwsport. Om, ja, dat klinkt heel raar, maar ik heb altijd gezegd... ik wil het beste uit mezelf halen. Ik wil mezelf ten alle tijde prikkelen en uitdagen. Maar ik weet ook hoe breed de concurrentie is. Uiteindelijk de 30 dames die tijdens de Olympische Spelen aanwezig waren... hebben allemaal een keer World Cup gewonnen. Dus ik wist ook hoe groot de concurrentiestrijd was. En om het nou te zeggen, dat gaat het Nederlandse daarmee naar huis... Hoe goed je dan ook bent, ja, dat is bijna een kans van één op niets, ja. Je hebt het zelf gedaan. Ja, maar daarom was misschien ook het ongeloof zo van echt, is dit echt, je knijpt meer in mijn arm, is dit echt? Dat, dat, ja, dat, dat, dat overheerste. Het was niet zo dat ik zoveel overzicht had dat ik dacht van, s ochtends vandaag ga ik naar huis als Olympisch kampioen, absoluut niet. Maar dat komt ook door al die factoren die, die uiteindelijk een resultaat kunnen beïnvloeden... als je in een buitensport uh, moet presteren. Kun je hiermee, nu je goud op zak hebt... Uh, uh, dat eeuwige verhaal van die waksmannen, uh, die negatieve... kun je dat nu voor altijd achter je laten? Nee, ik denk het niet. Als je ziet, we hebben het er nu weer over. Dat is iets wat, wat altijd toch weer terugkomt. En nu zeggen we... Uh, kan je erom lachen en dan zeg je ja, maar ik ben Olympisch kampioen, wat deert het me? Geen probleem. Maar het blijft denk ik altijd toch nog wel samen met Olympisch kampioen het verhaal wat de rest van mijn leven mij achtervolgt. Maar ja, het is niet meer een negatief achtervolg. Het is gewoon, ja, sommige mensen willen alsnog even hoe het nou, naartoe we ook weer zat. En het grappige is dat de meeste mensen denken dat het drie, vier jaar geleden is. En als ik zo zeg dat het acht jaar geleden is, dan kijken ze aan alsof ik gek ben. Ja. Maar goed, mm. je, je was naar Salt Lake, was je het suffertje. En Turijn was je ook ja, de Slumiel. Ja. ja, ja, ja. En nu, ja, je zegt net: uh, die lange neus is er niet. Maar je voelt het wel even. Mm, ja, een beetje wel. Ja. ja, niks is mooier dan op deze manier te laten zien dat ik alle jaren waarvoor ik gevochten heb om. Uh, in een wereld die voor Nederland zo onbekend is, om te laten zien dat ik wel degelijk op de goede, goede weg was. Ja. Ja, er is vaak aan mijn begeleidingsteam getwijfeld, er is vaak aan mijn resultaten getwijfeld, er is vaak aan mijn instelling als topsporter getwijfeld. Ja, als iets niet helemaal loopt zoals men verwacht, dan wordt er gelijk getwijfeld. Dus, hè, dat, zie je, dat zie je heel veel. En um, ik denk dat juist mijn kracht is geweest dat wij zeiden nee. Eén kan er wel even een moment als zwakkere schakel zijn. Maar uiteindelijk is het hele team de sterkste basis. En daarvanuit moeten we gewoon um, presteren. En, en, en alle jaren, ik ben uitgebreid. Hè, er zijn meer mensen bijgekomen, meer, meer expertise bijgekomen. Maar uiteindelijk, met de meeste mensen werk ik al vanaf het begin. En dat is ook misschien onze kracht wel. Nicolien Sauerbrei maakte het kwartet dus vol. Mark Tuitert, Irene Wuss, Sven Kramer en Nicolien Sauerbrei. Vier Olympische kampioenen uit 2010. Get up in the morning, sleeping for bread, sir. So that every mouth can be fed. Oh, oh, oh, oh, oh. me Get up in the morning, sleeping for bread, sir. So that every mouth can be fed Oh, be Israelite Wipe on my kids, they up and I leave me Darling, she said I was here to receive Oh, be Israelite Shut them a tear up, chose his a -go. Desmond Dekker, 2 minuut 15 met de Israelites. Bringt einde aan, derde uur van Langs de Lijn. Zometeen gaan we het hebben over andere tijden: sport, rintje, rits, maar commercieel schaatsen. En wat verder ter tafel komt na vijven. Radio 1 wenst u een prachtig nieuwjaar. van alle kanten.